Goedemorgen, er is deze week heel wat te doen geweest rond Jean-Pierre van Rossem. Heb je allicht ook wel gelezen of gehoord? Nu, onlangs had ik een gesprek met hem. En in de rotonde was hij de Jean-Pierre, zoals wij hem allemaal kennen. Bijzonder, soms heel charmant, dan weer controversieel. Wanneer wij met elkaar gesproken hebben en of dit nu het laatste interview is of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Dit is vooral een heel eerlijk, openhartig gesprek met een man met heel veel spijt over zijn leven. Van Rossum, zoals hij zich nog niet dikwijls getoond heeft. Radio 2, de grootste familie. Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Jean-Pierre Van Rossum, een man die geen verdere omschrijving nodig heeft, denk ik. Goedemorgen, Jean-Pierre. Goedemorgen. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Het gaat, ja. <laughs> Je ziet er Friese mond eruit, toch? <laughs> Dat denk ik niet meer alleen. Hoezo? Om, omdat ik mij het laatste jaar volledig laat gaan en niks niet meer aantrek en, en eigenlijk achteruit kijk naar hoe was het en in werkelijkheid geestelijk al afscheid genomen hebben van het leven. Het interesseert mij allemaal niet meer. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk. Aan tafel in de Rotonde in stende, Jean-Pierre Van Vossen. Jean-Pierre, wij gaan vandaag proberen om jouw leven in kaart te brengen. Alle afslagen die jij in je leven genomen hebt. <laughs> en waarom lach je nu? Ja, omdat ik heb zo'n groot is leven. Dat je dat niet in kaart kan brengen. Kijk je er zelf nog wel eens op terug? Ja... En heel vaak met echte spijt van dat heb je verkeerd gedaan en dat en dat en dat. Uh, nee, maar veel spijt, ja. Bijvoorbeeld, mijn zus is nu een jaar en een half geleden overleden. Het feit dat ik daar veertig jaar niet mee gesproken heb... Gewoon omdat ik mij inbeelde, zij is een bourgeoisie en mijn bourgeois spreek ik niet. Wat is dat nu voor een annozelheid van redenering? Het feit dat ik mijn ouders vijftig jaar eigenlijk gepast heb. Ja. En dan al met een keer tot het inzicht kom. waar zijn ze nu in godsnaam mee bezig? Wat een klein kind ben jij... Dat je, ja, dat is nog altijd leuk als je vijftig jaar bent en dan moet je afzetten van je ouders. Ik heb het daar veel lastiger mee dan dat ik laat uitschijnen. Maar je ouders leven nog, je hebt nog alle kansen om de dingen ja. goed te maken. Je, je haalt de vijftig jaar die achter je liggen, haal je niet meer in natuurlijk. Mm -hmm. Nee, dat was. Ik had dat allemaal nooit mogen doen. Er zijn ook dingen die je wel goed gedaan hebt, uiteraard, Jean-Paul. En daar gaan we het straks ook over hebben. We gaan toch proberen om een beetje overzicht te brengen in jouw leven. Maar we gaan eerst iets doen aan jouw Wikipedia-pagina. Want je hebt een Wikipedia-pagina, uiteraard, op het internet. En daar staat... ...dit op te lezen. Jean-Pierre van Rossem, Brugge, 29 mei 1945... ...is een Belgisch econoom, publiek figuur, econometrist... ...politicus, zakenman, schrijver, publicist... ...en voormalig volksvertegenwoordiger. Dat is heel wat. Maar het gaat allemaal over de periode, Jean-Pierre... ...toen je al een bekend man was. Maar je bent ooit anoniem door het leven gestapt natuurlijk... Uh... De jeugdjaren, je tienerjaren, daar komen we niks over te weten. Dus we hebben Han Koeken jouw Wikipedia-pagina even laten aanvullen. Jean-Pierre van Rossem is geboren te Brugge op 29 mei 1945. Al van in zijn jonge jaren was Jean-Pierre een opvallend figuur, vertelt Thierry gebeurde zijn klasgenoot in de lagere school te Brugge. Hij blonk gewoon uit door zijn intelligentie. De noemere uno van de klas wat het vak wiskunde betrof met lengte voor en kop en schouders boven de rest. De stond met open mond... Uh... Voor de vraagstukken of dergelijke meer, dat, uh, dat rolde eruit. Uh, en hij zou bijna zelf uh, op het einde lesgegeven hebben aan de, aan de leraar om te duiden hoe dat het uh, moest. De brains waren er al snel, maar van zijn rebelse brani was toen nog niet veel te merken. Volgens klasgenoot Thierry was Jean-Pierre zelfs. Een hele brave. Onopvallende jong. Brave Jean-Pierre was een uitmuntend student. Veel moeite moest hij daarvoor niet doen. Het kwam er vanzelf uit. Een universitaire carrière was dan ook een logische stap. Slimme Jean-Pierre ging economie studeren aan de Unie van Gent en promoveerde met de thesis de omloopsnelheid van het geld, waarvoor hij een internationale jaarbeurs van Vlaanderen kreeg. Na zijn studie start hij een repetitorenbureau in Gent. Arnoud Franse, een student die bijles kreeg, van Jean-Pierre getuigd. Hij was ook voor zijn eigen was die enorm streng. Hè. Pietje precies, hè? alles moest tot op drie cijfers na de comma berekend worden bijvoorbeeld. Maar studiecoach Jean-Pierre doseerde zijn studenten meer dan alleen maar punten en kommas. Pink Floyd heb ik bijvoorbeeld met hem leren kennen, of Jacques Brel. De lange haren, rock'n'roll attitude en het chumofootisme waren toen al wel uitgebreid aanwezig, vertelt Arnoud met de glimlach. Hij was de type die als hij genoten had van kreeft in een of ander duur Brusselse restaurant aan mij vroeg Arno, haal me eens een pakje friet. En regels en principes die waren er voor Jean-Pierre om doorbroken te worden weet Arnoud. Hij is ook de type die ketchup legt op zijn uh, oesters. En het was eind de jaren 80 toen hij Monitron oprichtte dat Jean-Pierre zich in de kijker zou werken van de Vlaamse media. Met Monitron ontwikkelde hij een model waarmee hij beurskoersen trachtte te voorspellen. Vlaamse kapitaalkrachtigen vertrouwden hem gigantische sommen geld toe om te beleggen. Hij werd steenrijk, liet zich gewillig fotograferen met dure wagens en mooie vrouwen. En de rest is history. Voilà, een stukje van jouw jeugd. Ik heb me nooit gewillig laten fotograferen. <lacht> Ik heb daar een bloedhekel aan. Maar we horen hier toch al een beetje een vatvol tegenstellingen. Pietje, precies... Maar voor de rest uh, toch wel wild leven. Uh, ja. Duur gaan eten, maar dan een pak friet of oesters met ketchup. Ja, ja dat kan allemaal wel. Ja. Ik vind het merkwaardig dat jullie ja, het Thierry Goebeur, dat is een advocaat geworden, die je die gevonden hebt. En dan zeker Arnaud, ja, die ik al jaren ken. Vind je het leuk om zo even geconfronteerd te worden met mensen uit, uit jouw verleden? Dat doet me niks. Nee, dat doet mij niks. Wat zij over mij denken en zeggen, dat, dat raakt mij niet. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk. Jean-Pierre Van Rossum, de allereerste afslag. Het is een afslag waarvoor we zelf niet kiezen. En dat is geboren worden, uiteraard. Ja. In een bepaald gezin. Jij komt uit een traditioneel gezin. Mag ik zo omschrijven? Hebt? Braaf. Katholiek royalistisch Vlaams gezin. Maar ik kijk wel met vertedering terug op mijn kinderjaren en ik begrijp mezelf niet eens dat ik mij daar zo aan geërgerd heb. Zo'n klein, braaf, burgerlijk gezinnetje, wat ik mij dan als ik ouder werd ben ik zeer revolutionair geworden. Wat ik mij dan van afgezet heb ...en dat vijftig jaar volgehouden heb, zonder te weten waarom. Maar waarom heb je dat gedaan? Op, op, op welk moment ben jij beginnen rebelleren dan? Hoor, oh, helaas veel te vroeg hè? Mijn broertje is verongelukt, Hij als vijf jaar is verongelukt voor mijn ogen. Dat heeft zeker een enorme rol gespeeld in mijn leven. Ongetwijfeld. Ik heb geen vrienden meer gewild later... Maar hij was mijn enige vriend die ik had heb. En waarom wou jij geen vrienden meer daarna? Ja, omdat ik, Dat zou ik dan opgevat hebben als verraad. En de enige vriend die ik had als kind. En ik heb geen mensen meer vertrouwd. Dus dat is al heel vroeg uh, begonnen. En ik, ik kom uit een periode dat... Het uiten van gevoelens, dat mocht niet, hè. Ook niet na de dood van jouw broer? Nee, want... In mijn ouders waren alle twee zozeer van slag. Mm -hmm. dat, dat ging niet praten daarover. Maar jij was een kind van, van zeven Toen jaar. Toen zeven jaar. Niemand kon jou opvangen op dat ogenblik. Ja, was dat wel nodig toen? Ik weet dat zelf niet meer. Ik vond dat vreselijk. Hè? Um, en ik ben mij zelf dat steeds meer gaan verwijten... ...naarmate dat ik ouder werd. Dus uh, mijn broertje zat nog in de kleuterschool... ...en ik zat in het eerste of tweede studiejaar. Ik het eerste studiejaar. Um, en de school was iets vroeger gedaan... Dan normaal. Uh, en we zijn nog gaan spelen bij ja, een vriendje van toen, wiens vader uh, huizen bouwde en zo. En dat was, zijn daar, dat was een lange gang waar dat allemaal cementzakken in lagen en lagen en bouwmateriaal. En uh, we zijn, we gaan om te eerst koers lopen tot aan de straat. Maar omdat mijn broertje twee jaar jonger was eh, dan wij, liet ik hem. Dus eh, ja, ik kreeg een voorsprong van x aantal meters. En dan zijn we beginnen lopen. En ik hield mijn gestrekte armen de anderen tegen, dat ze die overkwam En ik zie nog altijd dat beeld dat hij op straat liep met zijn handjes in de lucht en recht onder een vrachtwagen. En ik verwijt mijzelf dat. Nog altijd? Nou, nog altijd meer en meer, naarmate dat ik ouder word. Meer en meer. Hè. Maar hoe eenzaam moet jij je gevoeld hebben, Jean-Pierre? Ik denk niet. Ik heb nooit last gehad van eenzaamheid. Maar je zat met dat verdriet, met dat schuldbesef. En je kon er met niemand over praten. Ja. Moet je daar dan wel over praten, gaat dat dan iets helpen? Nee, dat helpt niks. Tot mijn, zelfs nu, hè, euh, dat ik mijn ouders regelmatig zie en toch het voorrecht heb van een vader en een moeder te hebben, die gezamenlijk 95 of 96 jaar zijn geworden, hoeveel kinderen kunnen dat zijn? Ik heb nog mijn vader en mijn moeder, alle twee, die niet gescheiden zijn van elkaar, die elkaar nog altijd even graag zien als vroeger. Dat is een voorrecht van zoiets. Maar over de dood van mijn broertje, daar kunnen wij niet over spreken. Zij niet en ik niet. Dat zit zo diep in, als we daar zouden over spreken, dan maken we wederzijds. ...wonden weer open... ...wonden die ja, met de tijd geheeld zijn. De studie Jean-Pierre Van Rossum... ...je werd daarnet door een van jouw medestudenten heel erg slim genoemd. Heb jij ooit je IQ gemeten? Ik geloof daar niet in, in die iq tests Ben ik slim? Ja, slimmer dan veel anderen. Maar... Hoe ouder je wordt, hoe meer je tot besef komt. Ik heb nu zoveel gestudeerd en eigenlijk weet ik bijna niks. Maar zo verstandig zijn van Pierre, is dat nu een zegen of is dat een vloek? Dat is onaangenaam. Omdat je hebt geen mensen met wie je kan praten over de problemen die je zelf meent opgelost hebben. Uh, dat heeft ook er mij altijd toe aangezet: van, ah, nee, die vrouw die verstaat mij niet als ik dat zeg. Allee, pak maar een ander, probeer bij een ander. Dus als ik terugkijk op mijn leven, voel ik een enorme schaamte: van, wat ben jij voor een onnozel kinkel geweest van op zo'n manier te leven? En moest ik het mogen herbeïnvloeden, dan denk ik dat ik alles, alles, alles anders zou gedaan hebben dan dat ik gedaan heb. Weet jij ook, Jean-Pierre, waarom je eigenlijk heel jouw leven lang grenzen hebt opgezocht? Grenzen van wat toelaatbaar was? Ja. Ik kan dat het beste omschrijven. Als ik nog klein was, had ik als speelgoed de mecano, waar je van alles kon mee bouwen. En ik was toen al altijd benieuwd tja, dat ijzeren plaatje hoe ver kan je dat plooien voordat het kraakt. En nog een beetje meer, en nog een beetje meer, en nu breekt het. En dan die verdomme, nu is dat kapot. Waarom heb ik dat gedaan? En ik heb altijd waarom ben ik zo goed onderlegd in het infinitissimaal rekenen, dat is het, het breken van de uiterste grens. Mm -hmm. En zo heb ik altijd geleefd. En, en voorbij de grens van, van wat nog normaal is. Mm, ook om te kijken. Uitdagen. Uitdagen, hè, ja. Maar voor het eind jaren zeventig ben jij al veroordeeld voor uh, Valsheid in Geschriften. Het uitschrijven van ongedekte checks. Ja. Waarom, Jean-Pierre? Ik heb een thesis geschreven toen voor een vroeger medestudent. Zijn vader was een directeur in textielfabrieken textielfabriek in Gent en hij leefde in de grootste luxe. en Ik, ik moest wachten op mijn centen, dat ik dacht, voor de, ik pak hier een cheque en ik schrijf het bedrag van die thesis erop en dat werd enorm. Ja, zij waren de bourgeoisie en van Rossum, ja, dat was niets, dat was een stuk stront. En toen moest ik dat... Waarom heb je dat gedaan? En ik was op een bepaald moment zeer marxistisch en zeer revolutionair. Ja, tegen die flikken. Ja, maar, maar, jullie zijn toch maar vertegenwoordigd van de bourgeoisie. Wat weten jullie daarvan? Moet dat toch ook weer uitdagen, Jean-Pierre? Ik verdraag geen autoriteit. Ik kan dat niet tegen. Dat is ook een leidraad in mijn leven geweest, ja. Maar had je dan nodig, die kick van hoe ver kan ik gaan? Eigenlijk wel, ja. Ik denk het wel. Maar ik was een onmogelijk mens om mee te leven. Hè. Ik weet nog goed, als ik die rechter die mij veroordeeld heeft, toen hij had zo van die grote flapporen, eh, en middenin in dat saai juridisch betoog, van, hij ja, heeft dat en dat gedaan, wat ja, ik niet naar luisterde. En ik stak mijn vinger op en ik zei, mag ik hier iets zeggen, meneer de rechter? Je kan carrière maken. Hoe, woe, woe. Ja, ik zei, jij kan Dumbo gaan spelen in een van de dingen van de Disney films. Dat in een rechtszaal van allemaal bourgeois. En dat slaat in als een bom. En ja, ik ben altijd een klein kind gebleven dat, dat graag stout is. En ja, dan kwam ik in die gevangenis terecht en daar was ik opstandig tot en met. Daar kon ik niks meer mee aanvangen. En dus wat dat de anderen eh, na een derde van hun straf naar huis mochten, had ik altijd slecht rapport. En ik heb ik weet niet hoeveel keren in het cachot gezeten. Je hebt het zelf toch moeilijk gemaakt, Jean-Pierre, in het leven? <lacht> ja, maar ja, als je het uiterste wil, ja, dan moet je kijken tot waar kan ik gaan. En soms ga je te ver. Ja, uiteindelijke keren. Tup tup, tup tup, tup tup. Radio 2 Over de afslagen van het leven. De rotonde. Jean-Pierre van Rossum als we jouw naam googlen... Hè, ...dan vinden we tussen alle beschrijvingen van economist, schrijver, ex-politicus, zakenman... ...ook wel eens het woord oplichter terug. Ja. Dan hebben we het over de zaak Monetron natuurlijk. Hè. Ja. Uh, als we dat woord gebruiken... Monetron was een... Ik ga het even uitleggen in het kort, maar je mag me verbeteren. Hè. Een, een beursbeleggingsbedrijf was dat en jij had een systeem uitgewerkt... ...waarvan dat je beweerde dat je de beurs kon voorspellen en zo enorme winsten maken. Ik had een econometrisch beursmodel gebouwd voor de Verenigde Staten. Dat op twaalf reversals, dus twaalf keren dat van hoog naar laag of van laag naar hoog ging. En versprong. Dat ik er zeven keren kon voorzien. Mm -hmm. En toen was het mij alleen erom te doen. Is het mogelijk dat je... De beurs op die manier kan voorspellen dat je er winst uit maakt. Hoe hoog dat die winst was, dat interesseerde me niet. Ik was een enorme tegenstander van uh, Paul Samuelson, ooit Nobelprijsspinner uh, in economie, die zei: je kunt de beurs niet kloppen. Ik heb willen bewijzen dat het kon, dat je de beurs kon kloppen. Dus en jij hebt dan geld belegd en in het begin ging dat allemaal. Eerlijk, neem ik dan aan. Uh, speelde jij het spel eerlijk? Ga ik toch vanuit? Ja. Maar dan op een bepaald moment... Dan vonden ze dat niet genoeg. Hè. En toen een aantal van die rijke sloebers. Die hebben geen scrupules. Als maar geld opbrengt. In dat ik dacht... Maar ja, als ze dan toch rap rijk, rap heel veel geld willen worden... Dat ze dan... Uh, aandelen van bijvoorbeeld Deutsche Bank, druk die. Ja. Dat kost je niks. Je ziet dat ze op hetzelfde papier en met dezelfde cliché zijn gedrukt. Knep er alle coupons van af en heeft die in pand aan een bank voor leningen. Waarmee dat je dan veel groter business kan doen. En dat, zo is dat gegaan. Maar jij beslist daar toch op dat moment, Jean-Pierre, om. Het is een groot woord, hè? maar in de criminaliteit te gaan toch, de witte bord, criminaliteit wel, maar het is wel criminaliteit. In de loop der jaren mijn gevoel, mijn ethisch besef is altijd maar op een lager en lager en een lager pitje gekomen, dat op het moment dat uh, we een grote blunder gemaakt hebben op de beurs, en dat ik toen inzag, godverdomme van Rossum, jij die ja, een eerlijk marxist was, wat ben jij een vuile, smerige rotzak van een kapitalist geworden, die met een spalletjes mee heeft gespeeld, die er dik heeft van geprofiteerd. Maar je wist toch, uh, Jean-Pierre, dat dit ooit op één dag... Op een bepaalde dag zou uitkomen, dat het aan het licht zou komen. Maar hoe kon dat uitkomen? Je hebt daar nooit gewetensproblemen over gehad, over dat soort dingen. hoe kon fraude? ik nu gewetensproblemen hebben? De Deutsche Bank heeft geen cent verloren. Wat er wel gebeurd is, is dat op een bepaald moment een Fransman... ...dan een aantal van die aandelen heeft vrijgemaakt bij de bank. Dus hij had dat als onderpand gegeven en hij maakte dat vrij... En hij zit in de knel en zonder dat hij ons iets zegt. Hè, we hebben altijd gezegd: als er geen moeilijkheden komen, moet het zeggen. We zien wel hoe dat we het oplossen. is te eh, beginnen die aandelen, waarvan dat hij wist dat ze vals waren, proberen te incasseren. Ja, en dan loopt het in de lamp. Maar had die pummel er niet geweest, had het voor ons hem nooit veroordeeld geweest. Nooit. Dat was een systeem. Dat was een geniaal systeem. Heeft er niemand geld verloren, Jean-Pierre, door jou? Ah, door ja. de hele monétrom? Van, van de 10, 12 miljard waar we mee speelden is er een, een 830, 840 miljoen dollar verloren gegaan. Maar dat is verloren gegaan bij mensen die allemaal, ik weet niet hoeveel, gewonnen hadden. Dus die maakten daar geen drama van. En wat wel dramatisch was, dat is van mijn eigen personeel. Die bleef maar zagen, dan mogen ik niet, niet, niet meespelen. Die wist natuurlijk niks af van heel het systeem dat we in elkaar stonden. En eh, dat ik er dan een paar liet meespelen... En dat als de boel over de kop ging, dat hij niet kon terugbetalen. Je hebt van veel dingen spijt in jouw leven, Jean-Pierre, ja. maar van dit precies niet. Hè? Van die kleine mensen wel. hè? Maar ik bedoelde de hele Monitron-affaire. Monitron oh, totaal niet. Totaal niet. Als ik zie hoe dat de banken Ja, wij hadden tenminste nog een mooi systeem op poten gezet waar dat er niemand slachtoffer van werd. Als je kijkt naar die arkopaar, 800.000 brave mensen die een spaarshandjes verloren hebben aan de bende van Ozelaars, die te stom waren om te helpen donderen, dan vind ik wat wij gedaan hebben, daar kan ik ongenaamd geen spijt over hebben. Hmm. Hoeveel ben je zelf kwijtgeraakt? Veel, hè. 893 miljoen dollar. En dat herinner ik mij nog goed, dat ik thuis kom euh, en dat tegen mijn vrouw zei... ik oh, ben alles kwijt. En dat ze zei, eindelijk, nu hebben we een normaal leven kunnen leiden. Je hebt ervoor gekozen, Jean-Pierre van Rossum, om niet onzichtbaar en zeker niet geruisloos euh, door het leven te gaan. Om ja. te beginnen, het uiterlijke vertoon al, hè. Die ontelbare Ferraris waar, waarmee jij reed. Uh... Ja, maar dat was niet bedoeld voor vertoon. Als kind. Mijn ouders waren niet zeer bemiddeld in die tijd. Mijn, mijn pa heeft zeer hard moeten werken om zich op te werken in de maatschappij. En veel speelgoed heb ik niet gehad. Maar dan, de keer dat je ja, daar met fortuinen ligt, haalt waar je niets mee weet te doen, ja, dan kocht ik mij. Het lijkt dat uh, als kind de kinderen uit een rijk gezin tien hinketooi's hadden. Dan kocht ik met tien Ferraris. Maar het was niet bedoeld om, om mee op te scheppen. Maar als je met tien Ferraris door het leven rijdt, dan ja, maar ja, weet je toch wel dat mensen dat zien. en, en misschien ja, maar ja, en dan... Uh, ik heb dat in het begin gezegd. Het interesseert niet wat mensen van mij schrijven of denken. Ik, ik wou eindelijk leven. Ik had dan toch al dat geld dat, Zij moest daar iets mee doen. Ja, dan heb ik dat maar verhokt en verdaan. En, en er was toch genoeg. En het kon toch nooit op. Totdat ik mijzelf eigenlijk... Door tegen mezelf te spelen en te zeggen... ...en nu ga ik dat toch een keer proberen, wat dat geeft. En ik was in ieder geval alles kwijt. Maar gelukkig dat het gebeurd is. Hè. Gelukkig dat ik tegen de lamp gelopen ben. Eh, want... Eh, tja, God weet waar dat, dat geëindigd zou zijn. Ik zei het daarnet, je bent niet onzichtbaar door het leven gegaan... Hè? Maar ook niet geruisloos. Ik wil eens even terugkomen naar dat moment. De eetaflegging van koning Albert. Ja. Die je verstoord hebt toch. Ja. He, door te roepen, vive la République d'Europe. Ja. Vive Julien Lao! Ja. Was dat een geplande actie? Ik wist in ieder geval dat hij iets zou roepen. Maar je wist dat dat niet ging goedkomen. hè? was dat dan verkeerd dan? Waarom mag ik niet roepen? Uh, vive Juliël Lavo, vive la Republiek erop. Ik ben tenslotte verkozen, ik had toch 200.000 stemmen. Waarom zou je dat nu hebben mogen roepen? Omdat Albert, dat stond te bevelen, riet. Ja, zeg. Ik, ik snap nog altijd niet waarom dat ze daar zo'n belang aan gehecht hebben. Daar heb je geen spuit van? Helemaal niet. Ja, dat hoort bij de vertoning die het parlement is. Het parlement is een slecht georchestreerd toneelstuk met valse spelers. Maar misschien werd het ook van jou verwacht, Jean-Pierre, dat je zoiets ging doen. Je moest misschien jouw imago van, van rebel toch ja, ook wel. Ja, ja, ja. Ik weet nog dat Patrick de Waal bij mij kwam en zei: Rosam, ik moet toch wel iets roepen, hè? Ja. En dan die hypocrieten van de Volksunie. Ja. Die allemaal zwartzakken geweest waren. En dan, al met een keer, op iemand naar de dacht, geroepen: en Vive En zei: Vive En de handjes klop. Dan dacht ik: Godverdomme, dan zijn jullie eh, tegen het koningshuis, maar als puntje bij paaltje komt. Want de televisie zit erop en je moet toch goed overkomen bij het hmm. volk. Maar eigenlijk, als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk gewoon het spel gespeeld dat van jou verwacht werd. Uh, blijkbaar wel, ja. Blijkbaar wel. Zonder daar dieper op in te gaan. Hè. Want ik moest dat ook nu nog een keer ter doen ik zijn. Ik zou niet meer in dat parlement willen zitten ten eerste. Dat was al een grote fout. Dat ik daar gezeten heb. Ik kan daar toch niks doen. Ik kan dat de mensen wijsmaken. Wij gaan jobs creëren. Jobs, jobs, jobs. En... Niemand weet hoe die statistieken in zijn naak zitten. Wanneer jij zelf mag bepalen wanneer iemand werkloos is en wanneer niet. En wie in de statistieken komt en niet. Hè. En je zit te knoeien aan die werkloosheidscijfers die de onderschat. Ja, en dan heb je de actieve bevolking. Dan kun je zeggen, nou, we hebben 80.000 jobs bijgekreerd. Iger de wever, hè. Je kunt de wijs maken aan, aan God en klein pierke maar niet aan Van Rossum. Dat ze jobs gecreëerd hebben. Die godverdomme onnozel mini-jobs voor een paar mensen en, en er weet niet hoeveel in de kou laten staan. Jean-Pierre Van Rossum, je had nu zorgeloos kunnen leven met een behoorlijk pensioen. Maar je hebt ooit nee gezegd tegen een zeer mooi en respectabel aanbod. Een gemiste afslag, denk ik. En je weet waarover ik het heb. Nee. Maar dat is voor na negen uur. Ja, nee. Radio 2. Goedemorgen. Er is deze week heel wat te doen geweest rond Jean-Pierre van Rossum. Onlangs was hij bij met de gast in De Rotonde in Westende. En dit is het tweede deel van een eerlijk, openhartig gesprek met een man met heel veel spijt over zijn leven. Van Rossum, zoals je hem nog niet veel gehoord hebt. Radio 2 De grootste familie De Rotonde Over de afslagen van het leven met Christel van Dijk. Van Pierre, gisteravond aan tafel uh, zei je me, we gaan het toch niet hebben over de ontelbare vrouwen die ik in mijn bed gehad heb. Dat gaan we ook niet doen. Maar over de liefde. En wat dat voor jou betekent. Daar kunnen we het toch over hebben. Ja. De liefde is dus wel iets anders dan de fysieke liefde van een moment van opwinding. Uh, Liefde is een van de mooiste dingen die er bestaat. Hè. Als je echt verliefd bent, ja, dan kan je veel meer. Leg het bij straks allemaal uit, Jean-Pierre. Ja. Ik wil wel jouw definitie van liefde weten. Jean-Pierre Van Rossum zou jouw leven er niet anders hebben uitgezien, mocht jij die ene afslag wel hebben genomen, namelijk professor worden aan de universiteit? Ja, maar ik zou... Ik zou een saai mannetje geworden zijn, denk ik. Ik zou niet geleefd hebben, terwijl nee. dat ik nu excessief geleefd heb. Wat had me jou precies aangeboden, Jean-Pierre, toen? En toen werd, eh, althans in België, werd nog informatica niet gedosseerd. Hè. Men sprak trouwens niet van informatica, maar van computerkunde. Eh, en omdat ik zeer wiskundig aangelegd was en zelf al heel vroeg mijn eigen modellen, uh, mijn eigen programma schreef, ja, had men mij dat aangeboden en ik ben daar niet op ingegaan. Heb je erover nagedacht? Zelfs dan niet. Ik heb meteen nee gezegd. Maar nee, dat, dat leek mij, god ja, om zo'n zo beroep te doen, wat je eigenlijk relatief weinig mee verdiende wat je inkomen afhankelijk was van het aantal keren dat je geciteerd geweest bent uh, in, in werken van collega's dan nou zeg ik, nee, ik doe dat niet uh, ik wil vooral ook leven en dat was de verkeerde beslissing dat we al moeten gedaan hebben heb je daar nu spijt van? ja, ja enorm enorm mijn leven zou heel anders geweest zijn. En van de andere kant strook dat niet met mijn afkeer van de bourgeois-samenleving, waar dat alles al op voorhand vast ligt, waar dat je eigenlijk niet leeft, maar geleefd wordt. Ik zou het misschien dan ook moeilijk gehad hebben, maar in ieder geval een veel regelmatiger leven gehad hebben dan. Het totaal chaotisch, excessief leven dat ik nu geleid heb. Op het einde van de rit had het jou misschien gelukkiger gemaakt. Minder ongelukkig, ja. Ik denk het wel. Dan zou ik misschien op dezelfde leeftijd van nu nog gehunkerd hebben. Om, om te leven terwijl dat ik nu... Voor het is allemaal goed geweest, maar nu is het meer dan genoeg... Leven is voltooid en nu rapper dat ik er mag uitstappen hoe beter. Dat is zo'n verschil geweest, hè, ja. Dat meen je echt, hè? dat eruitstappen? Ja, ik hoop dood gewoon. Oh, Hugo Klaus, die een vriend van mij was, die mocht iets, die mocht uit uh, dat met mij dat zal toelaten, ja. Maar je bent nog gezond. En, uh... Zo gezond ben ik niet meer. Dat ik nu sukkel met mijn benen. En, en als ik het meter loop, dat één kromt van de pijn. Ja. Maar het is genoeg geweest he. voor mij. Het hoeft niet meer. Ik, ik ben nog bezig aan het laatste boek. Uh, en als dat af is, ik hoop dat men met euthanasie zal toestaan, dat men mij niet zal verplichten. Je kunt toch niet iemand eh, dat weigeren en ja, dat hij dan onder de trein springt. Wat is dat nu voor een onnozel samenleving? Die katholieken, die hebben dat eh, het leven is van God en God beslist, hier zie God. Hè. Ik heb niks met God te maken. Heb je daar een datum voor uh, in je hoofd? Nou, uh, ik ben bezig aan het allerlaatste boek, waar ik dus probeer uit te leggen hoe dat diepgaande economische crisissen onze samenleving vormen en onze samenleving compleet veranderen. En ik heb uitgerekend, ja, tegen het einde van het jaar is dat af en dan wil ik echt eh, dat men mij toestaat eh, om euthanasie te plegen. Hè? En ook het feit dat ik zo sukkel met mijn benen... en dat ik eh, nou, eigenlijk nergens nog naartoe kan. Uh, het is genoeg geweest. En dat is het. Maar jij betaalt dan nu, als ik het goed begrijp... toch de prijs van een, een temperamentvol, flamboyant, koortsachtig leven. Ja, als je in zo'n tempo geleefd hebt... ...en zo ongezond geleefd hebt. Uh, ik heb nog altijd voor mijn raadsel dat ik er ben zeg... We zijn begonnen daarnet Jean-Pierre, over die gemiste afslag... ...het feit dat je niet voor dat professorschap gekozen hebt. Maar ja. nu moet je wel kiezen. Mocht je het er doen? Professor of de Jean-Pierre van Rossum die je geweest bent? Het zou het verschil zijn tussen... Een Heel rustig, bijna onbewogen leven, mm -hmm. waar dat alles op voorhand geprogrammeerd was. En een leven dat eindigt als een totale mislukking: waar dat je het uitschot van de maatschappij bent, de geboren oplichter, de geboren smeerlap, maar niet dan wel verdomd geleefd heeft, hè? Kiezen, Jean-Pierre? Ik, ik, ik kan moeilijk zeggen, hè, exact inschatten hoe dat mijn leven als prof zou geweest zijn. Maar het zou in ieder geval nooit zo boeiend geweest zijn als het leven dat ik geleid heb. Ik kan niet kiezen. we hadden toch het laatste kunnen zeggen: hè, als ik morgen doodval, voort. ik heb toch geleefd in mijn leven. Hè. En dat zou Casperhoff nooit kunnen gezegd hebben. Dan zullen we het nu eens hebben over de liefde, Jean-Pierre van Rossum. Wat voor verwachting had jij daarvan als tiener? Nee, geen. Nochtans, ik... Mijn vader en mijn moeder, die zien elkaar... Ze zijn nu 95, 96 jaar, die zien elkaar nog altijd graag. En dus... Ik zag het voor mijn ogen, maar ik dacht, ach, kom, het is toch maar een fysiek spelletje. En dan mijn ouder te worden, ben ik gaan inzien. Het is hier waarschijnlijk de sterkste kracht achter de mens. Want als je verliefd bent, dan kun je zoveel meer dan anders. Maar het zit niet in mijn of het zat die in mijn heen om trouw te zijn. Ik moest altijd alle limieten aftasten en kan dat, en kan dat, en kan dat. En ook daar heb ik spijt van dat ik... Uh, ik heb twee prachtige vrouwen gehad waar dat ik smoor verliefd op ben geweest, maar die ik veel te vaak bedrogen heb. Maar heb je enig idee waarom je dat deed? Omdat dat ik altijd een neiging in mij heb van het uiterste op te zoeken. Of dingen kapot te maken toch ook? Daar stond ik toen niet bij stil. Nu heb ik me dat allemaal gerealiseerd. Hè? Maar dat heb jij toch ook wel een beetje in jou, Jean-Pierre? Iets destructiefs, hè? Ah, ja, ik heb iets zelf destructiefs dat alles is. Ja. Maar gaf jou dat voldoening dan? En Ook niet. Nee, nadien was ik iedere keer. Ik kan geen vrouw kwetsen. Hè. Dus, dat zeggen. Uh, ik heb vannacht uh, met die of die uit geweest. Ja. Dat doe je dan liever niet, want dan kwets je de andere daarmee. Maar dan, dan leef je op den duur in zo'n hoop leugens. Dat je, dat je er ook niet goed bij voelt. Maar liefde is, ja, ik denk, het mooiste wat, wat er bestaat, ja. Je hebt je broer heel vroeg verloren. Hè, toen hij vijf was, dat is ja. een, een trauma geweest in jouw ja. leven. Je hebt daarna geen vrienden meer gehad. Ja. Kan het ook zijn dat jouw relatie met vrouwen daaronder geleden heeft? Dat je je niet kwetsbaar durfde opstellen? Ik denk het niet. Nee, nee. Ik heb toch... Bij de twee vrouwen eh, waarmee ik jaren samengeleefd heb. Die weten toch als enige hoe dat verrassen met elkaar zit. En de anderen weten totaal niet. Maar ik heb ontzettend graag geleefd. Hè. Mm -hmm. Maar altijd met passie. Het moet vooruit gaan. hè? Dat moet iets nieuws zijn vandaag. Eh, vandaag mag niet gisteren zijn en wat doen we dan dat nieuws en ik heb altijd geprobeerd op de manier waarop ik leefde voor de vrouw waarmee dat ik samenleefde ja, voor verrassingen te zorgen soms op een hele stomme manier met zonder de meeste aanleiding 144 rozen te laten afgeven eh, zonder naamkaartje erbij en zo wel een soort van die zotte dingen maar het moest alle dagen iets nieuws zijn en op den duur is je repertoire van innovaties opgebruikt en dan moet je verstandig genoeg zijn om te zeggen, ja jongens bon, hè, salut allemaal vergeet mij maar zo rap mogelijk want uiteindelijk als ik terugkijk op mijn leven en dan ben ik een enorme klootzak geweest en, en 100% mislukkeling. Nou ja, het zei dan zo. De manier waarop je afscheid genomen hebt van jouw vrouw, van Rashida bijvoorbeeld, was dat op een propere manier? Nee, niet. Op een bepaald moment liet ik me vooral fysiek gaan. Ik lette niet op mijn gewicht, op niks. En ik verzorgde mij niet meer, als ik dat moest zijn, en dan zei ze. Ja, dat je nu bezig bent, mocht je blij zijn dat ik de enige vrouw ben die nog om jou heeft. Je zult nooit nog een vrouw kunnen krijgen. En dat was zo'n uitdaging. En dan dacht ik: nee. En ik ben gewoon in mijn auto gestapt. Gereden tot in Aalst uh, op de grote markt. Het was volop zomer. Op de terrassen gekeken is nu de mooiste die er hier zit en dezelfde avond lag ik met die in bed en, ja maar ik heb er nooit mee gevrijd hè. ik heb er nooit mee gevrijd, omdat eh, Rachida die kon ongelooflijk goed vrijen die ja, dat was een beest in bed en ik ben dan twee of drie jaar bij die vrouw uit het Alsterse geweest ...maar raakte die niet aan. En ja, ging nog... ...een keer of drie in de week... met als je vrij. gaan vrijen. Toen jullie uit elkaar waren. Ja, ja. Maar mijn leven is zo ingewikkeld... ...en zo gecompliceerd... ...dat je het niet kan voorstellen. Hè. Ja, wij vrijden... Eh, ...nog met elkaar... ...met evenveel passie als in het begin. Maar... Ja, zij had mijn trots gekwetst. Maar die moet je dan ongelooflijk graag gezien hebben? Jean-Pierre Kant of niet? De, van de drie vrouwen waar ik mee getrouwd ben... Die twee laatste hebben mij ongelooflijk graag gezien... op een manier die ik hoegenaamd niet verdiende. Hè. Waaraan heb ik dat verdiend? Dat ze ja, een stuk van hun leven weggaven aan mij. Maar ik denk dat dat eigen is van een vrouw die verliefd is... Een vrouw die verliefd is, die verheet zichzelf. Die gaat op een duur leven in functie van een man. Wat, wat eigenlijk niet nodig zou zijn, maar ze zijn zo ja, vertederend, verliefd, dat ze zich wegschenken tot voorbij wat ze zelf mogelijk maken. Een man zit anders in elkaar. Die kan ook enorm verliefd zijn, maar... Ja, de testosteron speelt daar een rol in en is toch niet hetzelfde. Ik beklagelijk alle vrouwen niet moeten met een man staan. Hè. Moest ik vrouw zijn, ik zou 100 lesbisch geworden zijn. <lacht> <lacht> Zeker. Ja. Je bent de 70 nu voorbij, Jean-Pierre. Ja. Ben jij alleen? Ah, maar ik ben graag alleen. Hè. Maar je hebt geen relatie nu. Ja, ik heb al. Ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Er zijn nog een aantal vrouwen die tegen beter weten in mij dood graag zien. Maar heb ik daar nu nood aan? Eigenlijk niet. Nee, laat me nu maar de laatste dingen afwerken. En, en laat me nu maar zeggen: allez, Het is goed geweest. Salut aan de kost allemaal. En sorry dat ik er geweest ben. En jullie ook miserie bezorgd. Kinderen, Jean-Pierre van Rossum, jij hebt twee zonen, hè? Ja. Uh, Piki en, en Juri, bij, bij twee vrouwen. Ja. Bij jouw tweede en bij jouw derde vrouw. Ja. Wou jij kinderen? Ja, ja. Ja. Natuurlijk, als die kinderen gemaakt zijn bij wijze van spreken dan was de wereld niet zo een troep als nu ja. ik denk als ik nu 25 zou geweest zijn dat ik het onverantwoord zou gevonden hebben om nu nog kinderen op de wereld te zetten maar waarom wou jij kinderen Jean-Pierre? ik doe het gewoon om mee te spelen om... ik ben zelf altijd kind gebleven en ik kijk ik heb er enorm ondergeleden en weten dat nog dagelijks zonder dat mijn oudste zoon op een dag van vandaag op morgen zonder uitleg te geven, gezegd heeft, ik wil jou nooit meer zien. Nou, en nogthans mijn twee kinderen heb ik altijd even graag gezien. De ene niet meer dan de andere. Nu, kinderen, Jean-Pierre is wel een grote verantwoordelijkheid. Je kan ze niet terug... Sturen, één nee, nee. dat je ze hebt. En ja, jij was wel iemand die dingen heel snel beu was, moeite had om binnen een bepaald mijn systeem te werken. Kan ik onmogelijk beu worden. Hè. Wat ik mezelf erin verwijt, is dat als mijn oudste zoon geboren is, dan zat ik volop in die geldbusiness, die eigenlijk opweest van morgens tot avonds. Dus ik heb veel te weinig met mijn oudste zoon. Samen gespeeld. Maar bijvoorbeeld met mijn jongste zoon, dat was dat financieel avontuur helemaal uh, achter de rug. Die speelde voetbal. Ik heb al zijn voetbalwedstrijden bijgewoond. Uh, om te even waar. Terwijl mijn uh, oudste zoon, die speelde ook voetbal. En die neemt het mij al echt kwalijk dat ik met moeite naar een van zijn matchen ben gaan kijken... en dat ik naar alle matchen van mijn jongste zoon ben gaan kijken. En heeft dat heel waarschijnlijk verkeerd ingeschat. Ik weet het niet. Maar hij heeft zichzelf volledig onbereikbaar gemaakt voor mij. Ik kan hem niet telefoneren. Ik kan hem niet, uh, niet mailen, want er gebeurt niks... Uh, ik denk dat hij mij van Facebook verwijderd heeft uh, als vrienden dus de enige manier waarop ik nog nieuws verneem van mijn oudste zoon is via mijn moeder en mijn vader mm -hmm. die zo verstandig geweest zijn van het soort regelen dat zij mij verwittigen die dag gaat niet want dan komt Piki dus mijn oudste zoon en uh, dus dat we daar elkaar zelfs niet tegen het lijf kunnen lopen. Misschien maakt uh, jouw oudste zoon wel hetzelfde mee dan wat jij hebt meegemaakt. Jij bent jouw broertje verloren. Hij is zijn mama heel vroeg verloren. Hè? Ik denk dat hij mij dat zeer kwalijk neemt. Ja, dat hij gezegd heeft... Uh, mijn moeder was een vrouw met ontzettend veel capaciteiten. En toch... Bij jij vlieren fluiter op een dag, op een ander geval. Ik denk dat hij mij dat zeer kwalijk neemt, ja. Want hij was nog jong, dus jij hebt hem wel moeten opvangen na die dood. Hij was tien jaar als zijn moeder gestorven is. Dat is ook een, een verhaal op zich. Hij is, morgens, staat hij op en zijn moeder ligt in het bad. En ze beweegt niet. En die houdt een spiegeltje voor haar mond om te zien dat ze, of ze nog ademt. Hij komt op school en zegt tegen zijn juf... ...ik denk dat mama dood is. En wel ja, we gaan dan samen een keer gaan kijken als de les gedaan is. Dus dat kind heeft daar gezeten van acht uur s morgens tot vier uur. s namiddags is dat die domme trut gaan kijken. Is van, want het was 50 meter stappen, hè... Dus van de school tot thuis. Nee, dat moest na vier uur gebeuren. En dat kind heeft daar zeker een trauma opgelopen. Dus dat zal zeker een grote rol gespeeld hebben in zijn beslissing. Ik wil mijn vader nooit meer zien. De naam van Rossum? Ja. Jean-Pierre. Was dat voor die kinderen altijd een cadeau? Nee, nee, want mijn oudste zoon die noemt zichzelf op Facebook en in... Uh, alles wat hij doet, noemt zichzelf uh, Nicola met de naam van zijn moeder, hè? Die is beschaamd over die naam. Mijn jongste zoon is veel meer een manfotiste dan een revolutionair. En oh, als jullie lak hebben aan de naam van Rossum, voort, ik heb toch een vaderlijk dat jullie nooit gehad hebben. Oh, dat iedereen. is de echte van Rossum. In de nechten, ja. ja. Radio 2. De Rotonde. ...over de afslagen van het leven. Jean-Pierre van Rossum, de allerlaatste afslag. Daar zijn we al. We hebben het er eigenlijk al over gehad, hè. De afslag, de ja, dood. Ja, die is eigenlijk al genomen, hè. Ik, ik kan zeggen... ...psychisch heb ik afstand al genomen van het leven. Wat er nog rondom mij gebeurt, dit interesseert me allemaal. Geen fluit meer. Wat wil je nog doen... In de periode, want je spreekt over het einde van het jaar. Het Einde van het jaar wil je er niet meer zijn. Wat wil jij nog doen in die maanden behalve dat je boek uit afwerken? Dat boek afwerken, dat is al. En dat zelfs niet in enkele gedachte aan dat boek uitgeven. Nee, dat boek afwerken en dan zitten op mijn computer. En als mijn kinderen ooit geïnteresseerd zijn, maar waarom gaat het nu zo mis in deze wereld? Want He? dat het kapitalisme uiteindelijk toch het meest slechte systeem is van alle systemen die de mens heeft bedacht, dan kunnen ze dat daar lezen. En waarom wil je dat nog per se afmaken, Jean-Pierre, als je het toch niet wil uitgeven? Ik, heb, ik weet niet hoeveel boeken geschreven want ik nooit aan gedacht heb van te willen uitgeven. Uh. Nee, dat is. Ik schrijf het op de eerste plaats voor mezelf. Ik wil begrijpen waarom we hebben zo'n massa mogelijkheden. Waarom verknoeien we die, die leefwereld die we gekregen hebben? En waarom geven we die van generatie tot generatie in iets meer beschadigd toestand over aan onze kinderen? Want echt voor degenen die nu nog jong zijn, die nu nog carrière moeten maken, ik beklaag die. Hè? Mm -hmm. In een wereld waar dat straks die volledig gerobotiseerd is, dat men altijd maar minder arbeidskracht zal nodig hebben. En dat zij ja, als nutteloze zullen worden beschouwd door een op winst gerichte samenleving. Ze hebben geen werk. We gaan toch binnen korte afzienbare tijd niet anders niet meer kunnen dan ja, degenen die uit de boot vallen allemaal een basisloon te geven. Jean-Pierre, wil je nog bepaalde dingen goedmaken in die periode? Die korte periode die je, die je nog... Hebt? Je kunt dat niet meer. Hè? Allee, als je vijftig jaar je woorden, je ouders hebt gezegd, dat er alleen op een kaffer hebt... Hoe wilde je dat dan in die laatste twee jaar nog goed maken? Dat gaat niet. Met mijn zus, die een fantastische vrouw was, wat ik daar allemaal naar haar hoofd geslingerd heb, met de bedoeling van alleen haar te kwetsen. En dan uiteindelijk, als je dan toch een beetje volwassen geworden bent en je weer contact met haar op. En dan nu, nu mis ik die alle dagen. Hè. Nu mis ik die. Hoe is dat mogelijk geweest? Ik had zo'n fantastische zus. En ik zat er alleen op te kanker. van, je bent een bourgeoisie. Terwijl dat de grootste bourgeois was ik zelf eigenlijk. Die verslingert aan luxe, aan comfort, aan, aan alles. Eh, maar die dan eh, dat probeerde... Te ja, maar ja, ik ben eigenlijk een marxist. Hè. Ja, dat is. Een klucht is dat, hè? Ik vind het zo jammer dat je zo negatief terugkijkt op je leven, Jean-Pierre. Ik je kijk negatief niet op mijn leven. Mijn leven is boeiend geweest. Boeiend tot en met mijn boorden vol fouten. Maar. Als ik eerlijk ben, dan moet ik durven toevallig zijn. Je bent eigenlijk een ongelooflijke stomme kloot en een klootzak geweest. Je verdiende eigenlijk van niemand al de liefde die je gekregen hebt. Je hebt ik weet niet of je kansen gehad die je één voor één hebt verknald omdat je graag voorbij het handje liep. Ik, ik denk niet dat er veel mensen zijn die zo weinig respect voor zichzelf hebben als ik... Ik leef eigenlijk in voortdurend conflict met mijn eigen. Hoe wil jij herinnerd worden, Jean-Pierre? Ze moeten me niet herinneren. Wat mensen denken, dat is, dat is volledig vrij. Dat ze mij maar rap vergeten. Hè, zeg. Och. Ik was een slechte episode voor een aantal mensen uh, in hun leven. Maar nee, ze moeten me niet herinneren. Absoluut niet. En hoe zie jij jouw begrafenis? Ze mogen mij in een appelsineke steken en onder de grond schoppen. Ze mogen mij uh, in brand steken. Ze mogen al nu wat ze willen. Wat kan mij dan nu schelen? Als ik dood ben, weet ik toch niks. De meeste mensen, als ze aan de dood denken, die denken aan zwart. Maar zelfs dat is hier niet. Hè. Er is geen kleur niet meer, er is geen bewustzijn, er is niks. Dus hoe kan je nu bekommerd zijn om wat er nadien met die stoffelijke rest te gebeuren? Nou, dat is, niemand moet mee herinneren. Jean-Pierre van Rossum, uh, dank je wel om samen met mij te ontbijten. Ik uh, moet wel eerlijk zeggen, ik, ik vond het een beetje een raar gesprek. Ik ben er niet echt vrolijk van geworden. Hoe ze dat maar nu in, toch? Uh, maar ja, je blijft verbazen hè, zoals je je hele leven lang ja, ons ja. verbaasd hebt. Ja. Het allerbeste nog. Mag ik jou dat nog wensen? Ja, je mag mee. alles eens. Al wensen wat je wilt. Uh, en ik vond het wel leuk, wanneer hier gekomen, tegen mijn hoesting. <lacht> Ja, ik ben tegen mijn hoesting naar hier gekomen. Ik heb nog zitten denken, als het vier uur was... God, zou ik er niet bellen dat ik geen hoesting. Heb. Ik dacht, ja, gewoon ja. Ga dan maar in de hoop van oerapper dat ik kan terug thuis zijn. de weg, vond ik het... Ja, dat toch gezellig. Ik, gisteravond hebben we hier nog lang zitten babbelen tot ongeveer één uur s'nachts. Uh, ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Allee, we eindigen toch nog vrolijk met ja. een lach. <laughs> Jean-Pierre, wil je nog iets in mijn gastenboek schrijven? Even gecharmeerd als kinderlijk verwonderd dat jullie enig belang hebben kunnen besteden aan de viscerale klootzak die ik ben, want die belangstelling verdien ik echt nergens aan. En dat is uit de grond van mijn hart. Jean-Pierre Verrassen. Radio. 2